Betrokkenheid. Het zuiden van Japan wordt geteisterd door noodweer. Op het eiland Kyushu zijn overstromingen en aardverschuivingen. Treinen en bussen rijden niet, tientallen vluchten zijn geschrapt. Op beelden is te zien dat het water in een winkelcentrum bijna een meter hoger staat. 360.000 mensen op het zuidelijke eiland van Japan hebben de oproep gekregen om te evacueren. Bij een zeer grote brand in het Groningse Windschoten is een woning verwoest. De brand brak vannacht uit in een appartementencomplex. De brandweer heeft het hele pand ontruimd. Er raakte niemand gewond. De meeste bewoners kunnen waarschijnlijk later vandaag hun huis weer in. Een groep van vier astronauten uit de VS, Japan en Rusland... is met de SpaceX-capsule onderweg van ruimtestation ISS naar de aarde. Ze waren bijna vijf maanden in de ruimte voor wetenschappelijke experimenten. De verwachting is dat de terugreis zo'n 17 uur zal duren. Collega's van de astronauten blijven nog zes maanden in het ISS. En het weer, zonnig en wat bewolking. Het wordt 20 tot 27 graden. Morgen droog en veel zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Met het uur een pijn op hier. Zeker tweede tweede dat van het radioprogramma. Straks kijken we naar de geschiedenis. Onder andere dit. Bizar in Londen wat daar aan de gang was. En verder ook Queen gaf een concert. Hoeveel mensen waren daar bij elkaar? Echt bizar om te zien. Straks daar meer over. Eerst even een plaatje wat opnieuw in de belangstelling is gekomen. Natuurlijk een of andere serie. Een Nederlandse serie die ik niet volg. Het geleuter over relaties en zo is. Maar de plaat blijft wel mooi. Stereophonics Dakota. 2005. Ja, nee, 20 is jaar geleden. De Stereophonics. Nice day, daar werd ik helemaal doodziek van. Deze plaat opnieuw onder de aandacht van de Nederlandse serie. Daarmee begint. Ik vind het een leuk plaatje zeg maar, als Friends. We hebben natuurlijk ook de Rembrandts als de opening. Nou, zij bij deze plaat. Goed. Toepak leest de Het is er weer tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er ja de jaren heen? Geschiedenis. Een tanker. Metula. Een Curacao -se, Curacao -se scheepsvaart. Uh, organisatie, MEI heet dat. Die uit Willemstad vertrekt. en uiteindelijk dan. Uh, in de straat van de uh, Mallagat. Magelaan. Magelaan, Magelaan. Zeg maar uh, zuid chili uh, uh, strandt die. en daar stroomt 53.000 ruwe olie. gewoon het strand op. En daar uiteindelijk komen dus 40.000 pingwings om het leven. Jernsig, ik heb daar nog uh, videobeelden zitten kijken. Want ja, ik ben echt een ramptoerist, maar ik kon er niks over vinden. Maar in 1974, dus dat moest het allemaal weer opgeraamd Ja, worden. toen was er toch minder nieuws, hè? Denk ik toch. Dat, dat denk minder ik. Uh, in, de, in de bladen en al die dingen. Ja, 1974, ja. ja. Natuurrampen waren misschien nog wat minder <coughs> daar. Vertel. Ja, in 1945 viel dus de tweede Amerikaanse atoom op de Japanse stad Nagasaki. Hierbij vallen 40.000 doden... 25.000 gewonden. De eerste, die, die, die, die was drie, drie dagen daarvoor. Ja. En uh, daar kwam een vergelijkbaar aantal mensen raakte gewond. En uh, er kwamen er nog heel veel mensen uiteindelijk om door de stralingsziekte. Ja, bij elkaar en, uh, zijn er 250.000 ja, mensen om het leven gekomen. Maar je had ook echt... Uh, want ze zei dus bij die, die andere, heette Little Boy: 78.000 mensen kwamen om het leven als gevolg van de enorme drukgolf. Ja, ja, ja. ja. Dus die, uh... Er zijn een paar foto's van bekend. Een fotograaf is een documentaire dat over. Dat een meisje, hè? Nee, dat, uh, dat is Vietnam. Oh, maar, dat is Vietnam? Maar, uh, ja, oh, sorry. Er zijn twee of drie foto's van bekend. Die man stopt in zijn auto, gaat dus uh, naar dat gebied toe. En maakt dus foto's van allerlei mensen die ze later weer hebben opgezocht. En heel veel van die mensen hebben het wel overleefd. En daar nou, zitten allerlei verhalen aan vast. Moet je maar zoeken op, op YouTube, ja. dat is wel leuk om te vinden. Ja, uiteindelijk ja, is er ook een Nederlander getuige van beide bommen. Een Nederlander was als Japanse krijgsgevangene in Nagasaki... toen die bom viel. Hij overleefde de ramp. En dan nadert ineens een vliegtuig. Toen hoorde ik iemand buiten roepen van een parachute. Nou, en toen dacht ik, wat is dat nou weer? Maar, en toen bleek het schermelijk dat, dat die bom aan zat. Maar dat wist ik allemaal niet, heb ik ah. niet gezien. Toen klapte de hele zaak in elkaar... Dat moment ging zo snel, dat was namelijk dus eerst die flits en toen die dreun. En dan lag ik in de tunnel. En toen ik buiten kwam, toen kwam de zon door, door die paddenstoel. En alles was vlak in de grond. zie je? bizar om dat te horen. Dat hij er zo dichtbij zit, hè? Had hij niet alles mee meegemaakt, Met deze had hij meegemaakt. Dit was wel iemand die volgens mij uit Indonesië kwam of zo, als je die stem zo hoort. Dat denk ik. Ja, Mooie beschrijving van destijds. 1986, jawel. Queen geeft het laatste ja. concert uh, met Freddie Mercury in de uh, Knie Words in Engeland. Ze hadden eigenlijk plannen om zeg maar, het concert te doen in de Wembley uh, Stadium. Maar ja, de kaartverkoop ging erg goed. Dus uiteindelijk dachten ze, nou, misschien moeten we het gewoon uh, ergens anders doen. In dat park, daar was wat meer ruimte. En dat oh, dat is echt buiten. Buiten. Oh, wat gaaf. Uh, En uh, daar kwamen wel welgeteld 350.000 fans op wow. af. Er zijn beelden van op YouTube te vinden dat je denkt: dat kan toch niet waar zijn? Zoveel mensen bij elkaar. Ik dacht dat Woedstock veel was. Nou, Woedstock was ook veel en iets meer was 400.000. En Queen uh, had dit erover te zeggen. Het lijkt een lange tijd sinds we begonnen. Het yeah. lijkt onimaginabel wat er gebeurt. Ik denk dat we altijd weet niet of maf We always believed that we had something special and that we could do anything that anyone else did. It's kind of like well als je dat dan daar staat dat je denkt van, huh, hebben we dit voor elkaar gekregen? You can't make a group, you can't make a group which works. It happens, and if you're very lucky... It probably doesn't happen more than once in your life. We've basically achieved what we wanted to do, I think. And, and we want to keep on doing it for a little while, you know. And not just give up. in 1986, laatste concert met Freddie Mercury erbij. Later zij ze wat solo werk gaan doen. En in 1991 overleed Freddie Mercury. Dat is natuurlijk over een bekend verhaal natuurlijk. Ja, goed, ze hebben al eens solo platen gemaakt en zo is het goed. 1991, 23 november kwam er zegt officieel officiële persbericht dat Freddie Mercury AIDS had. En jij wel, 38 uur later overleed je ook daaraan. Oh, dus, ja. maar goed. Queen maakt nog steeds muziek, hè? Ze zijn niet dood, kom op nou. Nee, we nee. hadden vorige week nog over de uh, gitarist. Ja, He? was, ja regelmatig uh... hebben we het over Queen. Ja, ja. We draaien ja. niks van ze, maar we, we praten er wel over. We houden van ze. Wat, wat doen we hier? Op 9 augustus 1942 werd in Bombay werd Gandhi en de hele Congress Working Committee werd door Britse troepen gearresteerd. Ja. En toen werd Gandhi werd twee jaar vastgehouden in het Khan Paleis in Pune. Maar die hadden dus een Quit India-campaign. Het was een hele grote en massale beweging voor onafhankelijkheid. Yeah. En Gandhi was natuurlijk een van de leiders. De, de, natuurlijke leiders, hè? Want zo ja, werkt ja, het toen ja, ja. ook toch die hele tocht gedaan van... Uh, we gaan zout halen, we krijgen geen zout. Dan gingen ze met z'n allen gingen ze zout halen in de zee of zo. Oh, Zoiets. Ja, die, sorry, ben er niet Als je op ooit die film... Uh, ja? Uh, gezien heb of uh, ik zou hem zeker nog een keer kijken of hij weer gezien kan worden die, die film heeft echt tien Oscars gewonnen yeah. over zijn leven en alles en hij werd echt fantastisch uh, neergezet. Er zijn ook wel echt... weer kanttekeningen bij en kan. die mij die, die vervagen bij wat, die allemaal, uh, ja. wat die hebben allemaal. Ja, hij allemaal gedaan heeft Hij heeft wel een heel sympathieke uitstraling hè? Nog even een ander verrichtje uit 1974. Ja, zeker. Dit is de 37 e time I have spoken to you from this office. Ja. Yeah. En dat is de laatste keer Richard Nixon neemt afscheid. Hij treedt af, hij heeft het heel lang onderkend. Watergate schandaal natuurlijk. Ongeoorloofde on onge onge onge methodes bij een campagne. Ze hebben natuurlijk uh, ja, uh, Carl Bernstein en uh, Bob Woodward... Uh, kwamen erachter dat er inbraak was geweest in de Watergate complex. En Wat hebben ze daar gedaan dan? Nou ja, er leken ook wel apparaten bij zich, maar afluisterapparaten. En bleek dus dat het wel voor aanstaande mensen waren die daar binnen waren, naar binnen waren gegaan. Die hadden afluisterapparaten geplaatst om dus te kijken waar de, de, de, de democraten mee bezig waren. En konden ze daarop inspelen. Nou goed, al, uiteindelijk nam hij afscheid. In a televised farewell last night, President Nixon acknowledged that because of the Watergate affair, he no longer sterk a strong enough base in Congress to continue with any effectiveness. He and his family are expected to leave by air for their home in California later this morning. Zeker, Watergate. Dat was ja. de ja, next slag voor. Richard, Richard Nixon, Goed, 1974. Oké, okay, terug naar deze tijd. Straks de uh, verjaardag, wie zijn de jaren of jaar zijn geweest. We hebben ze interessante verhalen. Eerst meer even gitaarmuziek! Don't be late. He's waking up, still half asleep, outside the street like flicker. He likes to smoke before he leaves another day without a drink. He works his fingers to the bone just to feed the needs And it's so dark when he gets... Zombieland van iemand binnen. Jay Buck, A Modern Day of Destruction. Dat is het laatste album wat hij afgele afgeleverd heeft. Dat moet maar eens kijken. Want je hebt ook een heleboel, uh, Miles Kane uit dezelfde stallenmeetje. Om dezelfde soort muziek uh, die ze maken. Moet eens kijken of je wat nieuws uit hebt. Goed, het is tijd voor uh, die Wie is er jarig? Ja, dan gaat hij iemand weer uitdelen. Hier, pak aan. Ellen Gray zou jarig zijn geweest. Nou ja, ja, dat is echt een hele oude vrouw. Ze is ook heel oud geworden. Ze stierf in 1976. Uh, ze is 98 geworden. Ze heeft meubels ontwikkeld, stoelen. Ze is eigenlijk bekend van de Bibian... Dup stoel dum stoel ik spreek het vrouw verkeerd uit dat is eigenlijk van die leren ro ronde uh, cirkels op elkaar gestapeld met de metalen voeten eronder. Uh, het was echt een vrouwvriendelijke stoel want hij was erg vrouwgericht uh, en dat ene tafeltje wat ze had maakte dat heette de E 1027 hij is zo vaak nagemaakt, maar als je het origineel hebt, is hij heel veel geld waard. Echt gewoon 2000 euro. Dat is een metalen voet en een verstelbaar glazen blad wat je dan omhoog kan klikken. En uh, mocht je het uh, interessant vinden, het leven van deze, uh, deze vrouw is uh, verfilmd. Ik, zit even te ik had daar een mooi stukje uh, dingest van. Ja, hier. Met this huis heb ik een place I've ik longing mijn leven my life. A place where I'm protected, but free. Built it with Jean ah, uh. Het is echt een cultfilm, Echt een filmhuisfilm. Uh, ja, uh, film, dat je denkt, oké, okay, we zitten naar te kijken. Nou, iets wat zij in de laatste levensjaar uh, heeft gedaan. Een, een huis gebouwd. En dat ziet er ook allemaal even mooi uit. Zij heeft heel veel contact gehad met Le, Le Corbutier. En die was ook zwaar onder de indruk van haar. Dus, nou, je kan, haar eigenlijk elke, in elke situatie kan je haar bijna tegenkomen... qua uh, meubels of qua uh, ontwerpen. Dus dat is wel bijzonder. Noem, noem haar naam nog eens. Eileen uh, uh, Gray. Eileen Gray. Ja, dat oh, okay. is een en meubelontwerper. Goed, wat heb jij? Wie is de jaar of ja, zo even jaar geweest? Ik denk dat je het zijn? misschien over Jean-Piaget had. Want dat is een Zwitserse psycholoog. Ja? Die is uh, overleden in 1980, maar ze is van 1896. Maar Zij onderzocht de verwerking van waarneming tot kennis bij kinderen... en de hele cognitieve ontwikkelingstheorie. Dus, uh, oh, het was, sorry, het was een man. Hij kreeg de Erasmusprijs in uh, 1972... En er staan echt die lijsten van de mensen die de Erasmus-prijs krijgen. Die zeiden, dit is echt hele belangrijke mensen wel. Ja, ja, ja. Ook Charlie Chaplin kregen hem ook onder meer. Oh, Oké, okay. maar in de psychologie is altijd tekenen. wel interessant. Kan je dan echt een one-liner uithalen? Of wat? Nou, het is eigenlijk, zijn eigenlijk al die fases waar mensen doorheen gaan als, uh, uh, qua leeftijd. Oké. Okay. Dus uh, dat in de, het eerste half jaar dat uh, kinderen dus helemaal zich niet binnen nog aan de ouders. En dat, uh, okay. Je kan ze nog in het eerste half halfjaar onder een bed schuiven en zo. Het is lekker donker en je geeft ze een flesje. Kijk uit zeggen je zegt, niet... je bent net oma geworden. Ja, precies. Nou, gezellig. Maar. Billy Henderson zou jarig zijn geweest. Hij uh, overleed in 2007. Hij was van de... Ja, niemand minder dan de Spinner's. Baby, you call me, I'll, be there. I'll be around... Hij werd met 67, uiteindelijk in 2004, werd hij eruit gegooid. Want er had een aantal van die mensen van de spinners voor de rechter gesleept. En daar waren ze niet van gediend. Echt grote hits zoals uh, Rubber Band Man. Ja. Echt trompetters, en uh, alles zat erin, echt beestmuziek. Ze werden ook wel de Detroit Spinners genoemd. En uh, uiteindelijk, ja, de Detroit bes Spinners bestaan nog steeds. Het is echt bizar. Ik heb zitten lezen. Een van die leden, Henry van Bord, die uh, is er in 2024 ermee gestopt... Uh, ja, Toen ging hij ook bijna dood, zeg maar. Want hij is een paar maanden later ja, hoe overleden. En was hij toen? En toen uh, was hij 85. Ja, precies. Hij is van het begin af aan erbij geweest. Hij heeft dus bijna 70 jaar lang heeft hij, zeg maar, de spinners uh, bemand. Ja, leuk. En, uh, nou, Het is wel grappig. Dit ging over Billy Henderson die uiteindelijk... Uh, ja, uh, in 2007 overleed en dus heel veel van het geluid van de, de spinners heeft uh, waargemaakt. Goed, wie nog meer? Ja, uh, vandaag is ook de geboortedag van Whitney Houston. Ach nee. Ja, ze was van 63, ze is ze echt uh, niet oud geworden. Nee. En uh, 48 en uh, zij was natuurlijk Amerikaanse zanger en actrice. En zij is uh, heel erg uh, beroemd geworden met het I Will Always Love You, wat van Dolly Parton uh, was. Ja. De Dolly Parton is haar erg dankbaar, want ze heeft echt uh, flink gecashed zodat dat, dat zo'n enorme hit werd. Eigenlijk is het allemaal begonnen met de Michael Zeger band. In 1977, die had een disco plaat gemaakt. Dit is ze. Michael Zieger was zwaar onder de in, ja, indruk van, van, kan dat men zingen? Dus toen kwam ze een platencontract en later gingen ze onder andere de muziekmakers heeft ook op de achtergrond meegezongen met deze plaat. Het is natuurlijk het origineel van Chaka Khan. En later heeft ze uh, het origineel... Uh, heeft het zelf uitgebracht, zeg maar. En het hele bekendste was gemaakt. Dat is natuurlijk uit de film. Met dat gezicht zo dicht in beeld, weet je. Ja, je dan die hele grote ogen. Dus zeker, de bodyguards. Nou, het bereik dat ze ook heeft, hoor. En, uh, ja. uh, ook het liedje van, uh, van die children. I believe the children are the future. Okay. Dat is ook zo'n prachtig zo. nummer. Daar is hij volgens mij in eerste instantie al doorgebroken. Okay. Ik ben ah. even de titel kwijt. Ja, het, is ook, het is ook de geboortedag van André van der Lau. Hij is van 1933. Het was echt een PvdA-politicus en bestuurder. En uh, hij uh, is in 1974 burgemeester geweest van Amsterdam. Maar toen is hij toch weer uh, gevraagd door uh, Joop den Uyl... als minister van CRM. En uh, hij heeft toch op een gegeven moment... een sociaal-democratisch vernieuwingsplatform heeft hij opgericht... Want dat streefde naar vernieuwing van de PvdA. Okay. Nou, je hoort er niet veel meer over, maar uh, zij werden de Rode Hoed groep genoemd. En daar zat ook Maurice de Hond in. En uh, Hans Kombrink en Eduard Bonhoff. Ja, ja. Dus uh, die, uh, die had het allemaal gemunt op het leiderschap van Wim Kok. Want dat vonden ze niet oké, okay, blijkbaar. <laughs> nou, als we toch in de politiek zijn. Hij is vandaag ook jarig. Ik heb het er ook over. Joop den Uil is ja. jarig. Zo jarig zijn geweest. Hij is niet wel erg oud geworden ook, hè? Joop nee. Hij is eigenlijk maar zes, is, uh, nee, 68 geworden. Hij had een hersentumor. En hij is ook het bekend van dit. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste ja. citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Ja, geniaal gewoon. Daar werd Joop de Uil te kakker gezet. Ja, leuk. Dat was Hans Wiegel. En ja, uiteindelijk... Ja, deze Joop de Uil had met zoveel dingen te maken. Hè. De oliecrisis. Ja, dat was dit. We besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Ja, Dat, dat betekent wezenlijk. dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken... Hm. Met distributie aan het schaarste. Zeker. Laat, die kreeg ook nog te maken met de zaak Menten. Ja, dat was ook die weduwe van Menten. Ja. Die kreeg een uitkering. Uit dus de lock Heat affaire met uh, Prins Bernhard. Die al een had aangenomen. Onafhankelijkheid van Suriname. Allemaal dingen die gewoon zeg maar, bij hem uh, op zijn broodje kwamen. En uiteindelijk, ja. Wat uh, grappig is dat uh, Boek Hoek ook nog uh, in de picture was. En daar had uiteindelijk nog weer iemand een plaat over gemaakt. De ja. In de loon. Ja, ja, vader Abram maakte er nog muziek over. Nou goed, het is over de verjaardag straks hebben we nog wel een verdwaalde. Eerst maar ze hebben een moppie muziek en straks dan toch alweer... Ja, de Zandvoortse berichten. Een band die heeft zich laten misleiden om een reclame te maken. En dat ook nog gewoon in zijn muziek zingt ook, hè. Dat is echt bizar gewoon. Het is over de sportteams. En we hebben het over I Love My Subaru. Feels like driving a throne, immaculate yeah, leather and chrome, seven stars the cerone, lean spots on the chrome where it drags on the road. I remember some story you told. Normaal, met je kunt het altijd een beetje opstandige muziek maken. Zelfs als de Viagra Boys. Ik altijd door elkaar. I love my Subaru. Ja, dan, dan zie je ook zo'n auto. je denkt, gast, je hebt hier zo verlaagd. Maar goed, ik weet niet wat ze voorgevangen hebben, maar het is toch best wel interessant. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker om met zijn auto gigant in zee te gaan. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Roundnet, eh, ja, dat schijnt een, een, een, een noem je het, Roundnet Beach Open. Bij de spot is dat, hier in Zandvoort. Het is morgen en het begint om, het begint om vroeg ik, om half tien. En het is tot en met zes uur. En Ik, ik ken het helemaal niet. Het is een soort volleybal. Het gaat dan over twee mensen, twee teams van twee mensen, die dan tegen elkaar strijden. En dan heb je een bal die dus eigenlijk elke keer in een net moet vallen. Die springt dan weer op. En het net staat in het midden. Een rond netje, wat dan veert de bal weer omhoog. En dan moet je hem elke keer weer beantwoorden. Dus weer op het net, weer op het net, weer op het net. En dan zeg je als je op de grond valt, dan heb je, heb je, heeft de tegenpartij een punt. En mocht je denken van hoe werkt dat nou? Er zijn ook gratis klinieken. Tussendoor, tussen half één en half twee wordt een gratis kliniek, waar je denkt van hé, kan ik dat? Een kliniek, hè? Een kliniek. Dan kan je opgenomen worden. Als je verslaafd bent aan zoiets. Maar goed, uiteindelijk. Het is voor beginners, maar ook voor mensen die heel fanatiek al spelen. Toernooi. Dus ik ken het helemaal niet. Ken je het? Beachvolleybal. Nee, nee. Dit heet Round Net. Maar nee, ik ken het niet. Nee, oké. Okay. Nou, goed, dat is uh, volubalmontaan in het klein. Op zo'n klein netje in het midden. Toink, toink, toink, toink. Ja, dat is wel leuk. De, als het weer meewerkt, het wordt hartstikke mooi weer. Dus nou, op het strand. helemaal prima. Ja. Uh, als jij van zingen houdt en uh, het gemengd stands voor het koor echt uh, leuk vindt, Dan kan je het uh, komende dinsdag in actie zien. Want uh, dinsdag is er een open repetitie op het louis davis op het plein. Want uh, er worden midden volgende week hoge temperaturen verwacht. Zo uh, boven de 30 graden. Dus als je daar uh, uh, heen wil, het begint om 8 uur en duurt twee uur. Dus je kan gewoon op het plein staan en kan je gewoon horen hoe wij repeteren. En ik zit zelf ook op het koor. Ik weet niet of ik het ga redden, want ik ben even weg. Maar uh, ik zou zeggen, grijp je kans om, uh, om ze live te zien. Er zijn zoveel mensen die graag willen zingen. en Misschien is dit een zo'n ja. open dag dan. hè? Ja, nieuwe ja, leden hoor. zijn altijd van harte welkom. Dus ja. dat is een ding wat ze zeggen. Je komt met vrouwen ook altijd over. Oh ja, ik zou graag op een koor willen. Maar ja, moet ik elke week, moet ik, ja, je moet wel elke week oefenen. Niet af en toe als je aankomt, nou, ik zing er een, stu een stukje mee. Je moet wel getraind nee. worden trouwens. Ja, maar je traint vanzelf. Hè. Als je, hoe langer jij in een koor gezeten hebt, ja. hoe makkelijker je het ook oppakt. Ja, Want, uh... natuurlijk. Maar je moet wel bij het koor elke keer aansluiten. Niet thuis eh, achter de kook van huis een stukje mee gaan zingen. Het moet nee. wel een aan worden gepakt. En niet alleen onder de douche. Nee. P plannen voor een parkeergarage onder Vervuisjeplein. Dat idee is al uh, nou, door uh, Buis al, veel eerder opgeroepen, al een jaar geleden... En het werd niet omarmd door allerlei politieke partijen. Sommigen vinden dat onzin. En uh, andere mensen zijn wel positiever over. Er uh, in juli 2004 is er al een scan gedaan. Uh, vier maanden later kwam er al een tussenstand. Van nou, er zijn meerdere scenario's mogelijk. De kosten, ja, dat wordt nog even naar gekeken. Er is 400.000 euro al beschikbaar gesteld. om te kijken hoe kunnen we dit aanpakken. Dus daar is het nog niet voor gebouwd. Het moet uit het parkeerfonds komen. Dus er is al wat geld daarvoor opgehaald. Dus dan zou je denken, dat hoeft dan niet uit de gemeentekast te komen. Maar ja, geld. Dat wordt toch weer heen en weer geschoven. Maar goed, het is Peters Bluis zijn levenswerk. Hij ziet het echt helemaal zitten gewoon om daar te maken. Die strook waar die parkeergarage onder zou komen, dat is echt toeristisch zeer aantrekkelijk. Uh, en uiteindelijk uh, ja, zou dat echt een toevoeging kunnen zijn voor Zandvoort. Er komt dan wel, wat was het ook weer? Uh, 2.000 vierkante meter zand komt voor, tevoorschijn. te natuurlijk en daar moet iets mee en daar kunnen ze dan weer extra de, de het strand mee ophogen. Dus dat dan weer extra veiliger kunnen maken ook zand voor. Dus dat daar Daar wordt naar gekeken en eh, ik geloof dat OPZ en d 66 die waren er niet helemaal mee eens. Nou, die hebben okay. nog wat vragen. Wilde uh, uh, plannen. Uh, vandaag op het plein, op het kerkplein uh, zijn ze al bezig met rooktonnen te installeren en om tien uur gaat het vuur aan, want daar worden de gerookt. Dat duurt ongeveer drie tot 3,5 uur. En op twee uur moeten ze één makreel inleveren voor het kampioenschap. Eén maat. Ja, één hele van, hun, uh, van al hun uh, makrelen. De rest wordt allemaal verkocht. En uh, je kan uh, ze bestellen en, uh, met een bijdrage voor het goede doel. En uh, je mag maar maximaal vijftien bestellen. Want ze zijn volgens mij niet al te duur. Ik zie geen prijs in dit uh, artikel. Dat, ja. Maar het evenement duurt dus van negen tot vier. Deelname is op eigen risico. Het reglement is bindend. Nou, ik denk niet dat je nu nog uh, als een gek gaat zoeken naar een ton om te gaan roken. Maar ga even kijken. Ja, er zijn echt en heel veel theorieën over hoe je het aan moet pakken. Ja. En wat voor, voor houtkrullen je moet gebruiken. Het ja. is echt best wel een apart sport. En Ben Zonneveld, volgens mij komt Ben Zonneveld straks in Goedemorgen uh, Zandvoort. Komt hij vertellen maar ik wil wel hoe weten, het allemaal gaat. ik wil wel weten aan welk goed doel gaat is dat. Uh, nieuw Unikum volgens mij. Nieuw oké. Nou goed, mooi om te gaan. Goed, dat zover de Zandvoortse berichten. Een band die uh, helemaal alleen maar vrouwen bestaat en alles zelf bespeelt. Zeker, vrouwen kunnen wel wat, hoor. Dat is wel duidelijk. De beatjes, no hard feelings. De beach is de strand, hè? Ja, dat is toch toevallig, hè? Hier bij VFM zitten we aan het grond en dan draaien dit soort plaatjes. Goed, When I Touch Myself. Het is de ja. intonatie, hè? Ja, het is de intonatie, zeker. Ja. When I Touch Myself. En uh, het zijn uh, vier mooie dames, dus ik, uh, laat maar een videoclipje zien... als je daarover zingt. Leuk, hoor. Jazeker. Goed, toebak draaien. Ja. Fijn de ze er op aanstaan. Ja, nou. zeker. Ja. Um, in Zweden ligt de premier Ulf Christensen... Die ja? ligt uh, onder vuur, want hij heeft dus laten weten... dat hij regelmatig gebruik maakt van de ai diensten als, als ChatGPT voor staatszaken. Hij zegt het taalmodel vooral te gebruiken voor een second opinion... en hij ziet er helemaal geen kwaad in. Nee. Maar de experts die waarschuwen voor een hellend vlak. Dus uh, nou ja, hij zei al van... Uh, ja, waarom niet? Uh, vooral voor een second... Wat hebben anderen gedaan? Moeten we misschien uh, juist helemaal van de andere kant bekijken? Dat soort vragen stelt hij allemaal... En uh, hij heeft helemaal geen zorgen erover. Maar ze vallen eigenlijk over het gemak waarop de premier hierover spreekt. En uh, de grootste krant van Zweden, Aftonbladet... die schreef in het hoofdredactioneel commentaar... dat de premier nu ook al gevallen is voor de AI-psychose van de oligarchen. Wat? Nou, Wat is dat maar... dan? Nou ja, dat, uh, dat ze allemaal... Uh, uh, te veel alles overnemen van internet, denk ik. Ja, oké. Okay. AI-fygose. Ja, nou ja, ja, het is AI, ja, het is wel heel makkelijk. Hij staat bovenaan bij Google geeft je alle adv adviezen. Dus ja. ik denk, ja. Maar als jij dus wel zoekt, zonder dat je wil dat AI erbij is... dan moet ja? je het min AI erachter zetten. Oh. Dan blijft hij alleen bij, alleen bij uh, de gewone servers. Ja, oké. Okay. Dus AI. misschien is dat een goed idee, want het schijnt wel enorm veel energie te kosten. Want het gaat dan uh, alles door in die seconde. Dus zeg ook niet als je klaar bent... Dankjewel. Dat moet je niet doen. En dan gaat hij nog een keer. Woem, gaat hij overal heen. Ja, oké. Okay. Dus, een uh, ja, klein tipje. Ja, en staan echt wat uh, harde schijven te draaien hiervoor. Dat is zeker ja, waar. Nou goed, zeker? hoop te doen afgelopen week natuurlijk over de foto die Geert Wilders heeft gepost. En, uh, nou, een vrouw, een halve vrouw. Aan de ene kant is ze dan blond. En heel mooi. En dat is de PVV. Aan de andere kant is het een uh, lelijke vrouw met een hoofddoek. En dat is natuurlijk uh, de P van de A. En uh, nou ja, goed, daar is een allerlei reactie op gekomen. Heel veel mensen hebben al uh, klachten ingediend. Dat is het. Ja, uh, antisemitisch is en noem het allemaal maar op. En uh, nou ja, goed, ik, ik zou zelf denken. Maak gewoon een, foto, een halve foto van, uh, van Geert Wilders. Want dat is best een oude man. Ook best wel een lelijk oude man van dichtbij met blond haar. En ja. aan de andere kant dan een, uh, een mooie vrouw uit de P. van want die is er vast wel. ook <laughs> ongetwijfeld. Ja. Dus, nou ja, goed, ja, iedereen valt eroverheen. En hij heeft wel ontzettend veel aandacht er weer voor gekregen. En dat is natuurlijk ook ja, wel weer dat mooi. Dat is het erg, dat, ja. Daar gaat hij natuurlijk wel naartoe. Dat, dat wil hij heel graag. Ja. Aandacht, aandacht. Goed, vandaag in de Telegraaf ook nog wel weer te lezen over... Ja, wat willen ze bij ambulances? Ze willen de ambulance uitrusten met een extra hulpmiddel... Een CT-scan. En dat heeft te maken dat 40.000 nee, 40 Nederlanders krijgen een beroerte jaarlijks. En uh, vaker krijgen ze daar uh, ja, te, te laat hulp bij. Dus nu zitten ze te denken: als dan de ambulance aankomt rijden, kunnen ze meteen een CT-scan maken. En het zal dan mooi zijn als mensen ook van tevoren al weten dat dat zo is. Dan kunnen ze die ambulance zeker sturen. En dan kunnen ze al veel eerder, echt minuten, tot, een, tot 50 minuten toe, kunnen ze eerder met uh, behandeling beginnen. Nu kunnen ze bloedverdunners doen of uh, dat soort dingen. Alleen ja, daar is natuurlijk wel wat geld mee geboeid. Dat gaat echt over miljoenen en dat, uh, dat geld is er nog niet. Ze hebben wel hier zoiets van, uh, dat levert plusminus 399 gezonde levensjaren op. En ja, omdat ze ja, minder zorg nodig hebben, zou het ook 3,9 miljoen uh, extra kunnen bezuinigen. Dus nou, dat zijn goede berichten, zal ik zeggen. Goed, we geven de muziek. Van Noel Gallagher en de High Flying Birds. We zijn momenteel flink aan het toeren natuurlijk. En even de portemonnee aan het spekken. Hoewel oh, heel veel mensen wel genieten. Echt leuk. Dit is... Eh, eh, Council Skies. ...van Noel Kelken had net iets meer melodie hebben. Liam maakt maakte nog wat ruigere rock'n'roll muziek. Nou, ze spelen momenteel samen natuurlijk. tragisch nieuws afgelopen week natuurlijk. Over uh, toch een bezoeker bij het uh, Oasis Festival in het Wembley Stadium. Die gleed uit over bier en viel van de bovenste ring naar beneden... ...en overleefde dat niet... En er waren allerlei verhalen over dat hij misschien wel drugs had gebruikt. Familie heeft gereageerd. Het is een tragische dood van onze, van onze familielid. Maar uiteindelijk heeft hij helemaal geen drugs gebruikt. Nooit in zijn leven. Het was een heel sociale man. Maar hij gleed gewoon uit. Dat is echt een voor woorden. Gewoon. Maar goed. Ja, het is wel een beetje een domper op zo'n corset. Deze Lee Kledon uit uh, Burnmouth. Dus, uh, Burnmouth. Was, ja, ja, hij was 45 jaar oud. Nou, ja. Ja, ja van je is Het is Engeland, hè, Burnmouth, hè? Dat Ja. Ligt daar, ja. ja. ja. In, in, maar ik heb daar een leuk bericht gevonden dat in het Victoriaanse Engeland kon je dus. Uh, toen waren de mensen echt heel arm, hè. En toen kon je er voor een paar pennies een heel aparte slaapplek bewachtigen. Het was een touw om overheen te hangen. Hè? Ja, ik laat even de foto's zien. Ja, kost... En in de overvolle slaapzaal of vroeger werden touwen gesp gespannen. Yeah. En uh, het kostte dan de goedkoopste optie kostte slechts één penny... en die stond bekend als de Penny Hang. Echt waar? je die foto geen... nog gezien? Het is echt bizar. Ja, het is, is heel bizar. Je ziet mensen gewoon op een bankje zitten en er gewoon een touw ervoor. En ze hangen dus. Met zijn arm armen eroverheen, eroverheen of, of niet. En alleen met hun hoofd. Nou, die ene man heeft het niet overleven. Die hangt alleen met zijn nekken over het touw heen. Ik denk ja. dat die deelt ja. er geen zin meer in. Maar het grappige is, dus, uh, de, deze schrijnende vorm van overnachting werd vaak aangeboden in zogenaamde dos Houses. goedkope herbergen voor de allerarmsten. En het was dus een massale armoede en woningnood in de 19e eeuw. Dus als we nog eens zitten te mopperen over de tijd van tegenwoordig... we hebben het zo goed. Ja, zeker. Dan moeten uh, wij, moet wij 50 en 60 roepen dan, hè? Dan denk je van, ja, nee, ja, stel je ja. niet zo aan, was vroeger veel erger. Dat was veel erger. bij hebben het grote huizen. Het grappige is dus wel dat sommige taalhistorici vermoeden... dat die slaapstijl de oorsprong is van het woord hangover. Oh, en na een ja. avond drinken in een Victoriaanse kroeg... kon je namelijk eindigen met een kater hangend over een tuin, over een touw. Ja. Dus uh, ja, steeds, uh, de penny hang is een fascinerend voorbeeld over hoe taal en sociale omstandigheden in elkaar grijpen. Nou, ja, moet je met op de Facebook pagina plaatsen. Het is wel weer grappig ja, om te het zien. Dat is gewoon, echt dat van die mannen gewoon over een touw heen hangen. En dat is dan een plaats, slaapplaats. Oké, okay, tijd voor blues rock. Larking Poop. Nieuwe cd, bloom. Ja, zo mooi. Bloem zegt If God was a woman. If God is a woman, the devil is too.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 Ja, mijn God, als uh, zeg maar een God een woman was, wat, wat zou dan van de wereld terechtkomen? komen? Ja, zeker. Nog erger dan Trump? Nou, zeg, door vrouwen onvriendelijk, zeker. Goed, ik had er een stukje geschiedenis staan. Hij zou vandaag jarig zijn, maar overleed al in uh, 1985, uh, 1985. Was hij 23 jaar oud? En dat was bij krakersacties in. Uh, in, in Amsterdam, toen hadden ze een kraakpond. Ik heb het over de Hans, Hans de Krakerkok. Ja, is ja, een verhaal bizar, was dat? Het bizar, Er is ook documentaires over gemaakt. Het is echt interessant om daar eens naar te kijken. En uiteindelijk heeft Joop Visser daar nog een plaat van gemaakt. Heb je wel gehoord? Ze hebben kok gestorven. Ze hebben kok gestorven onder leiding van Tijn. Heb je wel gehoord? Ze hebben kok gestorven. Ze hebben kok. Dat zeg je ook visser, hè? Echt een doen. hele rare tekst. Dat je denkt: wat heeft hij nou, nou, hij heeft het over Hans Kok. Die uiteindelijk in 1985 in zijn cel over, overleed. Hij heeft daar, wat was het, 15 uur alleen ingezeten. Ze hebben hem nog wel horen zingen. My way! Hij was echt. Kwaal onder invloed? Ja, drugs Hij heeft zelf nog voordat hij de cel ingereed. Kreeg hij nog drie uh, porties methadon. Want uh, ik ben een drugsgebruiker. Hij zat in de punkband, de, bund, uh, punkband Terror. Hij was ook een zanger van allerlei bandjes. Hij was echt wel een dwarse gast gewoon. En uiteindelijk is er een hele bekende foto van hem. Dit is dus mijn vuist. Ik sta op dat moment met Hansi vastgeboeid. En die foto is gemaakt op het moment dat we... afgevoerd worden naar het hoofdbureau. Uh, ik zeg zo tegen hem... We hebben gewonnen, joh. Waarop hij dus uh, het veeteken maakte. Ja goed, en dat is op de foto te zien. Deze Hans uh, Kok. En uh, nou goed, uh, ja, het is maf hoe dat gegaan is. Daarna hebben ze eigenlijk de, de gevangenen een beetje anders behandeld. Misschien wat vaker even bezoeken. In plaats ja. van 15 uur alleen te laten dus die in de Misschien zijn cel. er camera's in de cellen, dus denk, denk ik. Nou, dat niet. Ja. Maar wel af en toe even op de deur. Hey, oh, alles goed? Ja, zeker alles goed. Nou goed, het ging over Hans uh, uh, Kok, de kraker. Ja, dat met 23 ook, hè? dat is ja. wel bizar. toch. wie ook jarig was nog, die, ja, die moeten we ook nog even doen, dat is uh, Anna Kendricks. Ze is een Amerikaanse actrice, ze heeft ook veel in musicals gespeeld. Ja. Zij is van 85, dus ze wordt, dit jaar wordt ze 40. Nou, 40. Maar is dat, uh, is dat toch wel een, een, een hit met het nummer Cups? Nou goed, misschien ken je het wel. Wat zeg je, doe maar even een Jolande-keuze dan. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. Oh, you're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, I know you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way around. je een helftje van YouTube afhaald? Ja, dat heb ik eigenlijk als je van YouTube-dingen afhaalt. Dan het ja. ze wel eens even anders uitpakken dan in je hoofd had natuurlijk. Goed, wij zoeken eigenlijk gewoon de normale versie. Maar uh, dit was niet de normale versie. Hey, je moet research doen voor zo'n radioprogramma. Ja, dat ja, had ik je opgestuurd. Ja, oh, daar had ik hem even moeten downloaden. Goed, nou, Jollande keuze. Misschien moet je hem zo even goed opzoeken. Dan kunnen we hem zo nog even draaien. Dan gaan we nog even een ander plaatje draaien. Want we hebben genoeg muziek hier voor u klaar liggen. Elbow. Lekkere sfeer voor de muziek. Things I've been telling you about... in bents and buried fears Things I've been telling myself for you. I'm the dashboard the girl of nodding self-deception Here's to never accepting slight adjustment or correction. ...zijn die dingen, die ik al jaren tegen mezelf vertellen. Mezelf gehoord, gerust wel, is dat het? Elbow, sfeer van muziek, uh, audio of is het laatste album. Yes, de zaterdagmorgen toeboeklijf klopt tegen het einde van de radiobar. Echt waar, er komt toch een johlande keuze aan. Mocht het afgelopen week ook het frontrusselenbrugger powerbank in het vliegtuig. Uh, KLM-vlucht van de Sao Paulo naar Amsterdam. Ja, dat zag er heftig uit, met zijn mondkapjes op. Is de corona terug? Nee. De rookontwikkeling in, de, in het vliegtuig, omdat die powerbank in de brand was gevlogen. Ze hebben de vlammen die kunnen opbrengen. iemand bussen. bij zich gehad gewoon? Ja, die iemand zich bij nee. zich gehad. Ja, ja, ja. ja, en dus is nu in de telegraaf wel een uitleg van wat, wat moet je dan doen? Weet je, Want doe hem niet in het water. Je zit er zit een lithium in en door de temperatuurverschillen kan hij zeg maar ontbranden. En kan mm. kortsluiting komen. Dus lees even de aanwijzing in de telegraaf hoe je ermee om moet gaan. Want het is, uh, ja, het is wel iets aparts natuurlijk. Steeds meer mensen hebben de powerbank bij zich. Hij mag het natuurlijk niet in het ruim. Ja, ik nou had nou het dus doen. in mijn koffer. Ja. De ja? koffer was echt helemaal afgesloten, maar ja? hij, was, uh, hij was eruit. Hij was echt. Ja, dat snap ik. Je maar ik van hoe hebben ze dat gedaan? Want er zat een, een, een code op en hij was gewoon weer dicht. En ik denk, van, hebben ze hem gewoon toch open weten te maken? Ja, weet je hebben ze nu erg zo'n klein sneetje gemaakt en zo er tussenuit dat Ja, Dat weet ik niet. Hij dat mag niet in het ruim. Je mag hem met twee meenemen en uiteindelijk is het ook, uh, wat stond er ook weer, hoeveel een bepaald soort wat moet je even kijken hoeveel wat je ook mee mag nemen. Want anders heb je uiteindelijk wel. Uh, ja, ja, dan uh, wordt je eruit gehaald. En dan heb je geen powerbank, heb je geen, geen telefoon in het vliegtuig. Dat is toch vreselijk? Nou, moet dus je er niet aan denken. Verschrikkelijk. Nee, geen maar verbinding met de buitenwereld. Als je in de jungle zit of wat dan ook, hè, dan heb je. Maar ja, dan heb je ook geen wifi en heb je geen bereik. Dus uh, dat schiet ook niet op. Nee, nou goed, uh, uh, zijn we zijn wel steeds mee bezig met kijken hoe moeten we het aanpakken. Want in het begin bieden ze het nog wel aan dat je wifi hebt in het vliegtuig. Maar uh, nu gaan ze er toch wel anders naar kijken. Ik denk het ook wel, ja. Ja, goed, nou even snel nog, want we ja, moeten gewoon je landenkeuze keuze uit. zeker Maar er was een conducteur. Uh, uh, in de trein en die uh, de wilde een meisje uitstappen bij station Middelburg. Maar de conducteur is daar verboden om uit te stappen. Want er hing een groep uh, jongeren te hangen. Oh. De conducteur nam het meisje mee tot station Vlissingen... en reed haar daarna persoonlijk met de auto naar huis. Oké, okay, maar dus dat, dat, dat kon toch een schatten dat het gevaarlijk was. Ja, dus. ja zeker. Uh, de, het schijnt dus echt uh, dat, uh, dat daar op dat station heel veel uh, hangjongeren zitten. Yeah. En uh, ja, het is gewoon, de vader is helemaal dankbaar dat hij dat gedaan heeft. En met nadruk dat het incident. Geen op zichzelf staand geval is. Maar zijn die jongeren opgepakt? Want mag dat dan ook? Mag je ze ook meteen oppakken? Omdat ja, nee, ze, kunnen eigenlijk, ze hebben geen strafbaar feit gepleegd. Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar het... als ze uitgestapt was, was het misschien wel helemaal fout gegaan, hè? Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, ik vind, het, ik vind het een moeilijk verhaal, dit. Zeker. <laughs> ja, ik zeker. zie een paar jongeren. daar. Zo. Doe maar niet hoor. Ga maar dat uh, boek Kom maar hoor. Door. Ja. Nou, ja, goed. Ja, het is Het uh, verjaardag dus van uh, de Nederlandse bassist van de Golden Earring, Renus Gertsen. En daarom ja. hebben we dus een heel gouden ouwe van. Uh, Another 45 miles. Ja, precies. Hij wordt vandaag uh, 79, die gast. Gewoon ongelooflijk, toch? Goed. Zeg maar eens even pauze nog, want dit is meteen het laatste plaatje ook. Het is een beetje knullig, zo mogen nee, Maar goed, blijft. Uh, uh, nou goed, dit was zover de uitzending. Ja, een klein, klein stukje terugspoelen. Klein beetje aanwijzen. Toch wel? Ja, een klein dame. Oké, okay, okay. okay, nou. Ik wil okay. zeggen, mooi weekend. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering... De Jolandekeuze Golden Earring. Another 45 miles to go.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 Yeah,